In Bergen in Noord-Holland hebben tientallen jongeren vannacht de politie bekogeld met glaswerk. Pas toen de politie het centrum van het dorp had schoongeveegd, keerde de rust weer terug. Er zijn twee aanhoudingen verricht. De vlam sloeg in de pan toen de politie een 17-jarige jongen aanhield voor het beledigen en bedreigen van agenten. Andere jongeren begonnen zich ermee te bemoeien en de politie te bekogelen. Niemand raakte gewond. Vanochtend is nog een 18-jarige man aangehouden vanwege de onrust in Bergen. Bij de corona-uitbraken op Nertse fokkerijen is een groot deel van het personeel en familieleden besmet geraakt. Zeker 66 mensen testen positief, blijkt uit onderzoek. In een aantal gevallen is het virus overgedragen van nerts op mens. Al werd de kans daarop in eerste instantie niet groot geacht. Op 16 bedrijven is corona vastgesteld. De onderzoekers hebben niet direct een verklaring voor het feit... dat het virus ondanks de lockdown is overgesprongen... van fokkerij naar fokkerij, de NVWA doet inmiddels onderzoek naar geruchten over opzettelijke besmettingen. Ondanks internationale protesten heeft Iran-worstelaar Navid Afkari geëxecuteerd. Dat melden Iraanse staatsmedia. De 27-jarige Afkari was ter dood veroordeeld voor het doodsteken van een beveiliger van een waterbedrijf... tijdens een anti-regeringsprotest in 2018. Volgens zijn familie is hij via martelingen gedwongen een valse bekentenis af te leggen. De politie van Arnhem heeft vannacht 16 verwaarloosde honden van straat gehaald. Agenten hadden ze met afzetlint aan een paal gebonden en gewacht op een dierenambulance. Ze worden verzorgd in het asiel. En het weer. Vanuit het westen trekken wolkenvelden over het land. In het noorden mogelijk nog wat motregen. Het is 18 tot 22 graden. Morgen is er veel zon en blijft het droog, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De hond kan de was doen, leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Helpt u. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, zon, Zee. zon, zon, zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag.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 Schoot dus met de auto en al de bocht door, rechtuit. Waardoor meneer Rast op een tweede plek kon blijven. En hij twee mensen door moest laten voordat hij weer op de baan terugkwam. Dus Prins is op een vijfde plaats geëindigd vandaag. En heeft dus geen goede zaken gedaan voor het wereldkampioenschap. Hij krijgt morgen om half twee de herkansing. Want dan is de race twee op de Ring. En dan uiteraard is die ook de volgende.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 In de laatste 10 kilometer werken de coureurs nog twee klimmen, of korte klimmetjes, waarna de laatste 5 kilometer vlak is. En dan kijk even op het grote scherm, kan jij even zeggen hoe lang ze nog hebben? 124 kilometer te gaan. Met de gele trui op hoeveel afstand? Uit drie minuten. Drie minuten, akkoord. Goed, ook dat houden we voor u in de gaten. Verder gaan we nog even terug naar uitgebreide terug, zoals beloofd in het eerste uur.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 but it's never enough, cause my heart, my heart is hurting it's more bad a crush, cause i'm frozen in motion and my head tells me to stop but my heart goes, bum my bum bum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 Aan het Zandvoortsmuseum te verblijden. Je hoeft je niet meer van tevoren aan te melden. Open van dinsdag tot en met zondag, geloof ik. Kijk, kijk even op de website www.zandvoortsmuseum.nl. Dankjewel ja, dat, voor deze kijken. alles op. Ja. <lacht> Oké, okay, dat was hem inderdaad. We gaan lekker muziek voor je draaien. Wat dacht je van? Doe maar, doe maar wat leuks. Hier is Doris Day. Omdat ze geen eind meer Die ook in bekende bands zaten, onder meer Drukwerk, Edwin gissels Maar ook in deze band, Doe maar, hadden we René van Colomb. onze eigen de René van Colomb, die in die band zat.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 fast into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 Waiting on the car, a record lease, we ain't taking nothing small, I'm over. I'm over. Me and big body shows up, baby. Let me show you how I'm rockin' with that. Yeah. That's a big body. The big body.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 De CIV hadden we even aandacht voor de ontwikkelingen op het uh, Watertorenplein, zoals dat er tegenwoordig in de volksmond heet. En vanmorgen hoorden we daar ook uh, enige informatie over in uh, Goedemorgen Zandvoort van de architect George Polman, die de algehele leiding met uh, AG Architecten heeft uh, over dit uh, project bij de Watertoren. Hier is Phil Fern en Galaxy.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 Wordt vervolgd, ze, ze, ze, ze, ze hebben mijn terminologie ook al overgenomen in de Zandvoortse krant. Wordt vervolgd tijdens de raadsvergadering van 22 september. En wil je op de hoogte blijven van uh, al het Standvoortse nieuws? Download dan onze vernieuwde app.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 Bezig. Ja, dat is waar. Al de hele idee. tijd. Ja, dus, uh, waarschijnlijk nog uh, ja, ru ru ruim voordat ik hier woon, geloof ik, is uh, al begonnen. Maar uh, nou, laten, laten we hopen dat er het, het eind van het jaar duidelijkheid komt... en er zo breed mogelijk gedragen ontwerp komt... waardoor uh, we weer verder kunnen. Precies, dat het uh, weer uh, dolfijn is daar, toch? Waar je van hield...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 I En uh, nog met een uh, Nederlandse single ook, Nederlandstalig. Je hoorde de echte vent een uh, nieuwe plaatsen. Die uh, weer uh, scoorts in de hitparades hier in Nederland. Nog zeven minuten te gaan uh, voor de Q3, kleine zeven minuten. Hoe staat het uh, daarmee, uh, Albert Jan? Nou ja, het is uh, spannend. Het is, uh, maar goed, in ieder geval, uh, Verstappen heeft de snelheid weer weten te vinden. Dat bleek al in de vrije trainingen uh, van vrijdag en van uh, morgen. Uh, momenteel tussenstand. Hamilton natuurlijk weer het snelste. Tweede Bottas, drie verstappen. Best op de rest. Vier Albon, dat vind ik erg verrassend. Vijf Stroll. zes Ricciardo, zeven Leclerc, acht Sainz, negen Press en tien Ocon.